7 uur. De Radio 1 Sportzone. Luciana Carasso en Tom van Heck. Artsen zonder grenzen zo. Over de uitbraak van Ebola in Oeganda. En de sport Yauji gaat badmintonnen Even naar de klok van half acht. En we praten ook met Dorian van Rijsselberg. Zoals ik u net al zei. De koploper in het klassement bij het windsurfen. U gaat dat horen na het NOS nieuws van Jan van der Putten. In het dorp Westerhaar bij Almelo zijn negen woningen ontruimd... nadat er asbest was gevonden. De asbest is vermoedelijk vrijgekomen bij een brandje afgelopen nacht. De brand woedde in een houten schuurtje. Aanvankelijk werd alleen rond de schuur wat asbest aangetroffen. Later op de dag bleken er ook stukjes asbest te liggen... in de tuin van een van de huizen in de buurt. De brandweer onderzoekt in hoeverre de asbest zich verder heeft verspreid. Zowel de tuinen in Westerhaar als de ontruimde huizen zelf worden onderzocht.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 is de tweede keer sinds het uitbreken van de crisis dat Nederlanders weer meer geld opzij zetten. In de eerste helft van 2009 steeg de hoeveelheid spaargeld nog met ruim 20 miljard euro. Het Turkse leger houdt een grote oefening vlakbij de Syrische grens. De oefening gaat volgens een lokale gouverneur een paar dagen duren. Turkije houdt de oefening volgens NOS-correspondent Bram Vermeulen... vooral om de bevolking te laten zien dat het leger op alles is voorbereid.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 De regering in Madrid wil dat de tekorten van de regio's dit jaar maximaal uitkomen op 1,5 van het bruto binnenlands product. En volgend jaar op 0,7 De president van Andalusië zegt dat zijn regio niet zoveel kan bezuinigen zonder scholen of ziekenhuizen te sluiten. Dan het weer nog vanavond en vannacht van het zuidwesten uit buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Minimumtemperatuur een graad of 17. Morgen nog enkele buien, in de middag droog en steeds meer zon. Het wordt ongeveer 22 graden. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We bellen zo met Dorian van Rijsselbergen. U hoort ook de coach van de Mannen Holland 8. Vijfde werden ze vandaag in de finale. Maar eerst kijken we eens even naar het wielrennen van vandaag. We zijn live vanuit Londen Tom van Heck en Lucella Carrasso. De Nederlanders kwamen er eerlijk, is eerlijk niet aan te passen in de Olympische tijdrit. Zowel de mannen als de vrouwen speelden geen echte rol van betekenis. En Bradley Wickens deed wat er van hem verwacht werd. Het was niet de eerste Britse gouden medaille, maar hij pakte wel de gouden medaille. De tweede voor de Britten vandaag. Imponerend vond de bondscoach van de Nederlanders Leo van Vliet. Ja, dat is ongelooflijk wat die kerel doet. En uh, na de Tour de France, hè, tien dagen daarna. En dan zo winnen, ja, dat is outstanding noemen ze dat hier in Eng Engeland. Ja. Iedereen dacht dan, nou, zou hij die, die vorm wel vastgehouden hebben, maar ja, is ja. toch, daar heeft hij toch een geheimje voor, denk ik, hoe hij dat doet. Ik denk dat hij dat het hele jaar dat stond gewoon in zijn programma Tour de France. Trouwens, zijn hele programma heeft dit jaar geloof ik geklopt. Alleen uh, afgelopen zaterdag met Kevin is dan niet. Maar uh, dat was dan een training. Aha. Ah, ja. Dat lag waarschijnlijk inderdaad niet aan zijn, uh, zijn uh, programma naar deze wedstrijden toe. Nee, nee, dat ging ergens anders over, hè? tactiek. Ja, dat had gewoon te maken dat ja, iedereen reed een beetje tegen de Engelsen Goed, hij is dus meer dan het rechte winnaar. Daar is iedereen het uh, over eens. Um, Leo Wester was voor Nederland, door Nederland, vooruitgeschoven als de man die het vandaag zou moeten doen. In ieder geval de top 10 rijden, hè? dat was vooraf gezegd. Hij wordt 11e, dus. Zit je er niet ver van de top 10 af? Ja, nou, ik zie nu de uitslag, ik zie de verschillen. Op een gegeven moment zijn er grote verschillen, maar dan komt er een hele groep mensen die dicht bij elkaar komen. Volgens mij was Kansjelaar nog 7 of zoiets. Ja, dat ging heel snel, ja. ja 7-0. Ja, en dan zitten ze heel dicht bij elkaar en dan, ja, dat zei ik in de wedstrijd ook. Hè. Dan kan je, ja, met misschien iets betere dag nog, dan, dan word je... Vorig jaar werd hij achtste en nu wordt hij elfde. Achse ja, op het WK? Ja, op het WK. En, maar hoe ging het vandaag? Ja, hij reed gewoon een constante goede race. Alleen, uh, ja, ik denk dat hij uh, ja, ja, net niet genoeg, goed genoeg was voor de top 10. En dus dus ja, dat is heel simpel. Tijdrijders hebben niks met tactiek of techniek te maken. En zeker hier was het helemaal geen techniek. Gewoon zo hard mogelijk rijden. En als je hem in de Tour de France, de Tour de France zag, dan, ja, dan, dan zag je dit ook wel een beetje aankomen eigenlijk. Dat was wel heel erg gek geweest als hij in één keer top 6 had gereden. Nou, zo. oh, dat zou wel gekund hebben. Maar ja, ik, vanmorgen was hij ook goed. We zijn vanmorgen nog bezig trainen achter de scooter. En, uh, ja, het is net wat je zegt. Uh, ik heb die verschillen niet precies gezien, maar ik zag wel dat dat voor hem dat dat allemaal niet zoveel meer scheelt. En dan moet je net nog iets beter zijn en dat was hij niet, dus duidelijk. En Lasboom? Ja, Lasboom was 22e, maar dat verschil was volgens mij ook niet zo heel groot. Ik weet niet in de tijd. Heb je? 55, 29 reed dus dat is uh, 1 minuut 10 langzamer dan, uh, dan Westra. Ja, nou ja, ik denk dat Westra... Al anderhalf jaar laat zien dat hij de beste Nederlandse tijdrijder is. Dus dat, dat, is, dat laat dit ook wel zien natuurlijk. Aan de andere kant, Westra, de beste Nederlander op die plek, is vier minuten langzamer dan, dan Wiggins. Wat zegt dat over Wiggins? Ja, wat we net al zeiden, dat is outstanding noemen ze dat. Nou, ik, ik kan er eigenlijk niet bij hoor, met mijn nee, ja, boerenverstand. Als je hem ook zo ziet te rijden, en, en, hoe je, ik zag het net op televisie nog even beelden. Ja, hij rijdt in zo'n versnelling dat je denkt, ja, alleen die versnelling is zo groot. Maar hij rijdt dan alsof het een molletje is. Hoe kan dat dan? Ja, ik, ja. Wil, ik heb Cancelara ja, ja. wel eens zien winnen met een groot verschil, ja, maar zo denk. groot. In ja, dat was het verschil denk ik nog wel groter. Ja, was dat? Ja, maar ik denk er, er, ook Cancelara, uh, Vroom. Uh, ja. Of uh, Wiggins, Vroom en uh, Martin. Ja, en dan kwam er toch een hele tijd niks meer. Hoe ga jij deze spelen verlaten? En wanneer eigenlijk? Tot, tot wanneer blijf je? Ja, ik ga morgen weer terug. Okay. Ik heb nog thuis ook nog weer het een en ander te doen. En uh, ja, dan gaan we kijken, vooruitkijken naar de WK in Valkenburg. En, uh, Wat voor gevoel uh, laat jij, uh, neem jij mee uit Engeland? Nou, ik denk dat dit een beetje volgens de verwachtingen is. Ja, en het had zevende of zesde, of ja, meer zit er niet in. Ik had top 10 gerekend een beetje. Maar ja, je ziet het verschil kan heel klein zijn. En ik denk dat... Uh, uh, de wegwedstrijd, dat we die gewoon heel goed gereden hebben. Daar waren we trouwens ook elfde. Dus ik denk dat we het goed hebben laten zien. En we hebben gelukkig nog een herkansing dit jaar. Dus, uh, en daar gaan we het echt goed doen. In eigen huis? In eigen huis, dat scheelt ook. Hier is alles Engels en bij ons is alles Dutch. De herkansing, maar Leo van Vliet over Het is niet dat de Olympische Spelen nog een keer gehouden worden dit jaar. Maar het is de WK in Valkenburg. Dan West-Oeganda, want daar wordt met man en macht gewerkt om de ebola-uitbraak in te dammen. Een noodhulpteam van Artsen zonder Grenzen assisteert een medisch team, medische teams van Oeganda, ter plekke. Ebola is natuurlijk een zeer besmettelijke ziekte, vaak leidt het tot de dood. Maar Mireille de Wit van Artsen zonder Grenzen, goedenavond. Goedenavond. Ja, wat, wat zijn de berichten die u tot nu toe heeft gehoord over, over het aantal slachtoffers van deze ebola-uitbraak? Nou, ik, uh, nou, we hadden net nog contact met het team in uh, Oeganda en die vertelde eigenlijk dat ja, tot nu toe hebben ze eigenlijk 38 mensen uh, opgenomen in totaal over de afgelopen periode en tot nu toe heeft dat tot 16 uh, mensen die overleden zijn uh, geleid. Nou, ja. ik, ik begrijp dat u een jaar of vier geleden toen er ook een uitbraak was in Oeganda dat u toen daar bent geweest om te helpen. Wat wat kan zo'n team doen ter plekke? Nou, wat het team ook nu, ook nu aan het doen is, wat het toen ook deed, is dus eigenlijk het eerste wat je doet als je aankomt is uh, goed in kaart uh, brengen van wat is er aan de hand, wie zijn er ziek, waar is de ziekte begonnen en zo snel mogelijk de mensen isoleren die, die de symptomen hebben van deze ziekte om te voorkomen dat het zich verder verspreidt. Dus dat is eigenlijk gewoon je eerste doel, is de ziekte onder controle krijgen, dat je de patiënten in beeld hebt en dat je die geïsoleerd hebt in een speciale... Ja, afdeling daarvoor die, die, die men opgezet heeft. En, um, en dan heel veel contact houden met alle dorpen daaromheen. dus Er zijn ook mobiele teams die de dorpen ingaan om de mensen alert te maken. Om ze uit te leggen wat er aan de hand is. En om aan te geven wat ze moeten doen als er ook maar een symptoom van de ziekte... Ja. Komt. Nou, en, en in 2008, hè, uh, heeft u toen kunnen achterhalen, want dat is natuurlijk inderdaad zeer belangrijk, waar, waar mm -hmm. het begonnen is, die uitbraak, heeft u dat toen vast kunnen stellen? Nou, het, blijf, het blijft altijd heel moeilijk. Het, het, het gaat echt met het verhaal mee, zeg maar, in, uh, in, in zo'n uitbraak. En op dat moment was het toch wel ontdekt dat er ergens in een heel afgelegen gebied mensen ook een, een warme, dode vleermuis hadden gevonden en die ook... ...hadden opgegeten. En in die familie was, was eigenlijk de ziekte ontstaan. Is, is dat, dus zat, is dat gebruikelijk, mensen... daar? Um, nou, het is niet gebruikelijk dat het altijd de vleermaars is. Het kan op verschillende manieren zijn, van dieren naar mens, toch vaak. In eerste instantie. En dan herken je het vaak doordat uh, ja, binnen een korte tijd in een familie... ...meerdere mensen ziek worden, ook overlijden met bepaalde symptomen. En als ze dan hulp zoeken in ziekenhuizen... Zie je vaak dat ook held uh, of ja, verpleegkundigen of artsen ziek worden doordat zij die mensen weer verplegen. En dan is er eigenlijk een grote alarmbel. Omdat natuurlijk deze ziekte, de eerste symptomen zijn echt hoge koorts, buikpijn, diarree. Uh, in dit geval hoor je ook dat mensen veel aan het overgeven zijn. En dat kan meerdere ziektes inhouden. Dus het duurt altijd even voordat men beseft. Oh, dit gaat niet goed, hier is een uitbraak. En is er, is er ter plekke, of is er in Oeganda voldoende kennis? Wordt het snel genoeg herkend, wat u betreft? Um, nou, de, de kennis, het is natuurlijk eigenlijk heel. Ja, die uitbraak komt gelukkig niet vaak voor. En je ziet wel dat mensen weten dat nou, je een alarmbel moeten trekken. Maar daarna is het heel moeilijk uh, om, om, om er ook goed op te reageren. Omdat mensen, ja, gewoon heel vaak geen ervaring hebben met deze ziekte. En ook lang niet alle de schermmiddelen meteen ter plaatse hebben. Alle spullen die je nodig hebt om jezelf te beschermen, om de patiënten te beschermen. En dan zie je dus dat zoals grenzen, hebben we uitgezonden grenzen, we hebben daar toch ervaring mee die uitbraken, dat ze ons om hulp hebben geroepen van willen jullie komen met alle kennis en ervaring die er is en alle materiaal om ons inderdaad te helpen met deze ziekte zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Ja, het liefst zou je het natuurlijk helemaal willen voorkomen. Hè? Mensen moeten dus niet een warme, dode vleermuizen eten. Wat, wat zouden ze nog meer kunnen doen om zo'n uitbraak uh, te voorkomen? Um, ja, dat, dat is toch de, de uitbraak. Ja, stel, stel dat je ziek wordt bij ebola, het is gewoon heel belangrijk... dat je ieder, ieder, als je echt ziek bent zelf, om dan contact met andere mensen te vermijden. Dus dat je niet... Um, want het kan echt via lichaamsvocht kan het verspreid worden. En dat betekent ook zweet bijvoorbeeld. Dus als mensen met meerdere mensen in een huisje wonen en ze gebruiken elkaars kopjes... en ze slapen vlak naast elkaar en het is warm en ze zweten... dan kan het zelfs via de lakens, via de kleding kan dit verspreid worden. Um, ja, daarvoor is natuurlijk nooit... Wenselijk om een ziek dier te gaan opeten die, uh, nee, begrijp, die, die dood is ja. te gaan. Dus dat zijn, dat zijn eigenlijk de enige tips in eerste instantie. waar je zegt: van oké, okay, blijf, blijf alert en eet geen zieke dieren. En als je symptomen krijgt, blijf dan weg van je familie of van de mensen om je heen. en zorg dat je, dat je hulp krijgt. En uw mensen zijn daar nu uh, druk mee ja. bezig om die mensen ja. hulp te geven. Mireille, de Wit van Artsen zonder Grenzen, ik dank u wel. Oké, okay, Goedenavond. Daag. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Boston, more dan a feeling. Vijf dagen geleden was hij nog de trotse vlaggedrager van de Nederlandse equipe. die het Olympisch Stadion binnenkwam bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen hier in Londen. En nu, na vier races, driemaal winst, eenmaal derde, staat hij vier bovenaan in het klassement. bij de klasse die wij in Nederland gemakshalve nogal vaak gewoon windsurfer blijven noemen. Door Jan van Rijsselberg, goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, ik neem aan, opgetogen in de zin dat uh, zo alles volgens plan kan verlopen. het ook allemaal redelijk volgens plan verloopt. Hè? Ja, nee, inderdaad. Het uh, gaat prima hier. Het, uh, het zonnetje schijnt op het moment, dus uh, de races gaan goed. Nee, het mag, uh, mag niet geklaagd worden. Uh, wat uh, je, je hebt, je staat er heel goed voor in het klassement? Even eerst die weersomstandigheden. Want, want hoe zijn die wat jou betreft in jouw voordeel. Uh, is het in dat opzicht zit er niks tegen? Uh, ja, inderdaad. Het zijn, uh, zijn mooie omstandigheden. Het heet uh, dat we kunnen planeren. En dat betekent dat, ja, dat we uh, ja, iets sneller gaan dan dat, uh, als het als natuurlijk weinig wind is. Maar uh, nee, het, het, het ziet er goed uit, ook voor de, voor de rest van de week. Uh, gewoon netjes, uh, netjes een mooi windje, windkrachtje 4, 5 voor Nederlandse termen. Dus uh, nee, mooi. Want dat weer is natuurlijk heel belangrijk. Heb jij nog baat bij dat je denkt, nou als dat of dat maar niet gaat gebeuren? Bijvoorbeeld als we richting volgende week al kijken. Wat, wat is weer wat jou het minste ligt? Want ze zeggen altijd dat al het weer jou ligt, klopt dat? Nou ja, toch wel het, het het meeste weer. Ik denk als je als je tegen jezelf al gaat zeggen van nou ik hoop niet dat we dit of dit krijgen. Dan, dan zit je al, dan sta je al een beetje op de voet, weet je wel. En dan uh, ja, dat is niet goed natuurlijk. Dus je moet gewoon alles omarmen en uh, het beste ervan maken. Je hebt vier races al achter de rug, staat er zeer goed voor. Begint een, uh, uh, iemand zoals jij dan al met rekenen of is het gewoon race voor race gewoon uh, maximaal willen varen? Ja, wil je altijd, maar je, je snapt wat ik bedoel, kijk je al naar concurrenten? Ja, ja er wordt zeker uh, hier en daar gekeken hoe de andere jongens het doen. Uh, dat is een uh, goede maatstaf voor uh, ja, wat er gebeurt op de, op de baan. Maar uh, ja, het blijft natuurlijk dat je, je kan de, de wedstrijd kan je niet kan uh, winnen in het begin, maar je kan het natuurlijk wel verliezen als je twee eh, slechte races vaart. Dus eh, nou, dat gaan we dan proberen niet te doen. Eh, tot nu toe loopt het geheel volgens plan. De Paul Miachinski is dat tweede op negen punten. Kun je mensen nog eens thuis uitleggen hoe dat systeem een beetje werkt? Want je moet nog een groot aantal races en er is nog een medal race. Wat, wat zegt negen punten dan? Negen punten zegt dat je over de afgelopen vier races negen punten bij elkaar hebt gesprokkeld. En de bedoeling is dat je zo min mogelijk punten haalt. Dus nummer één krijgt 1 krijgt één punt, 2, twee, 2, 3, 3, et cetera, et cetera. En uh, ja, we varen dan... We hebben nu vier races gevaren. Uiteindelijk varen we tien races plus een medal race. Dus na de tien races heeft iedereen een x-aantal punten... En uh, voor de medal race uh, tel je alle, alle punten die je vaart, tel je dubbel. Ja. Dus de eerste krijgt twee punten, de tweede krijgt vier punten. Dus dan kan je nog sprongetjes maken en dan, ja, dat is uh, bedoeld om het nog extra spannend te maken. En mag je, want dat was vroeger wel eens zo, uh, is dat nog steeds zo? een slecht resultaat aftrekken? Is er één resultaat wat niet meetelt of is dat niet meer zo? Inderdaad, dat is nog steeds. Er is natuurlijk altijd uh, ja, één race die, die afgetrokken mag worden... Dus uh, ja, dat is de buffer, maar het is natuurlijk heel erg klein. Uh, er zijn zoveel ja. factoren die erin spelen bij het zeilen en bij het windsurfen. Die, die je niet onder controle hebt. Dus ja, één aftrek is heel weinig, maar het, echt, het, het schijnt echt het koren van het kast. En hoe benaderen de andere sporters jou, de andere surfers? Hoe, welke positie neem je in als je kijkt naar hun gedrag? Wat, wat voel je daar zelf bij? Nou, ik, ik, ik blijf gewoon mezelf. Ik bedoel, uh, iedereen ken, we kennen elkaar allemaal vrij goed en uh, er, wordt, uh, ja, er wordt gewoon respect getoond vanuit uh, beide kanten naar, naar iedereen toe. Dus uh, wat dat betreft is er niks nieuws. Maar heb je het idee dat, dat ze daar denken van hij gaat het worden? Nou, ik denk dat het nog heel erg vroeg is om dat soort uitspraken te gaan doen. Uh, we hebben pas vier races uh, gevaren, zoals ik net al zei. Dus... Het is heel moeilijk en er kan echt van alles gebeuren. Uh, gisteren had de Fransman twee hele slechte races en vandaag gaat hij er weer goed bij. Dus uh, ja, je moet gewoon proberen zo constant mogelijk, zo lang mogelijk te blijven varen. Maar er is niemand die, die nu al zegt: van nou, die gaan we winnen of, uh, of dat soort dingen. Morgen uh, wederom twee heats. Hè? Heat nummer 5 uh, en 6. Hoe laat ga je varen, morgen? Nou, we hebben morgen pas een late start, dus we mogen eventjes uitslapen in de ochtend. Wat, uh, wat niet vervelend is. Maar uh, ja, pas uh, Engelse tijd, uh, half vier. Dus ja, dat is al heel, uh, heel laat. Half vijf in de Nederlandse tijd, half vier de Engelse tijd. Nou, wij blijven jou, zij het van enige afstand volgen. Want jullie zitten iets verder weg. Maar weet uh, dat een ieder hier en heel Nederland momenteel uh, Dorian van Rijsselberg volgt. En we wensen je heel veel succes in de komende races. Hartstikke bedankt. Joi. Mm, dag. Oké, okay, dank dag. dag. Dan gaan wij naar het Twentse Westerhaar. Want daar is een aantal woningen ontruimd eh, nadat asbest was aangetroffen. Dat gebeurde weer na nou, een brand in de buurt. De gemeente Twente-Rand, want dat is de gemeente waar Westerhaar onder valt... heeft een persconferentie gehouden. En wij hebben nu contact met lokale burgemeester Hidde Visser. Goedenavond. Goedenavond. En wat is de laatste informatie die u heeft? Nou, De laatste informatie is die we hebben is dat de mensen inderdaad uh, zijn opgevangen in ons cultuurhuis. En daar van eten en drinken worden voorzien, uh, voor zover noodzakelijk. En uh, vervolgens uh, zijn we op dit moment aan het kijken of er in de woningen, omdat het zo'n mooie dag geweest is, uh, hadden wij de inschatting gemaakt dat dus mensen ramen en deuren gewoon keurig opengehouden hebben. En vervolgens misschien ook in de woningen asbest zou kunnen zijn. Dat willen we eerst onderzoeken voordat we dus uh, mensen uh, terug laten gaan in die woning. Want waar, waar heeft die asbest ingezeten? Dus vanmorgen om een uur of vier is er een brandje geweest in een schuurtje van een huis wat dus leeg stond, een niet meer bewoond huis. En dat schuurtje is dus, daar zat asbest in. En, de, en dat was bekend uh, of is dat gebleken na, na metingen? Nee, dat bleek, dat bleek pas na de brand. En vervolgens is dus het uh, verhaal van dat wij dus de, de brandweer heeft de directe omgeving gespot en heeft het zijn uh, gegeven dat het lokaal was, uh, de asbest. En uh, vanmiddag kwam er een, uh, een attente bewoner en die zei van ik heb ook wat in mijn tuin gevonden. En vervolgens hebben wij dus inderdaad uh, toen de zaak opgeschaald en gezegd van... hé, hey, dan is het niet alleen maar tot het terrein van het huis, maar dan is er meer aan de hand. En dat willen we dus uh, eerst gaan nakijken. We wisten toen nog niet of het asbest was, ja of nee. Inmiddels weten we dat, uh, dat wel en ook op dat moment hebben we dus de evacuatie uh, doorgezet en hebben we de mensen laten opvangen in het cultuurhuis. Ja, want u zegt het, het gebeurde na de brand natuurlijk. Hè? Uh, we wisten niet dat er asbest in dat schuurtje zat. Hoe kom je daar dan achter? Doe je, doe je gelijk een meting? Is dat een van de dingen waar je gelijk eventjes naar kijkt? De brandweer kijkt daar gelijk naar. En die uh, zeker in dit soort uh, situaties waarin je dus uh, verwacht dat er iets uh, zou kunnen zitten, dan kijkt de brandweer uh, en die uh, neemt direct monsters om te kijken of er inderdaad iets van asbest in zit. Ja, ik heb begrepen dat het gaat om bewoners van 18 woningen die nu uh, uit hun huis zijn. Uh, die zitten dus in het cultuurhuis. Hoe lang moeten ze daar blijven? Nou, wij, hopen, wij verwachten dus dat we vanavond uh, nog uitslag krijgen of de mensen inderdaad in hun huis ook asbest hebben, ja of nee. Uh -huh. Mochten er in, in het huis uh, asbest zitten, dan oh. moeten we ze voor vannacht ook opvangen. Want wij krijgen de, de huizen en de omgeving van, uh, niet schoon voor vannacht. Dus dat betekent dat we de, daar uh, dan een regeling voor treffen. Mocht er geen asbest in de huizen zitten, dan kunnen ze vanavond nog terug. Ja, we hadden vorige week natuurlijk de, de kwestie in Utrecht, Kanale Eiland. We hadden vorige uur de burgemeester van Stadskanaal aan de telefoon. Daar hebben ze ook problemen. Um, ja, is, ik zit te denken, is dat nou toeval? Of springt iedereen er naar aanleiding van Utrecht bovenop? En is, is het het zeker voor het onzekere nemen? Of springen nou, wij er misschien bovenop als uh, media? Ja, nou. <laughs> Nee hoor, ik, uh, kijk, wat je, wat je dus doet is uh, op een gegeven moment uh, zorgen dat je bewoners uh, op welke manier dan ook beschermd uh, zullen gaan worden. Nee, dat en begrijp als ik, je maar niet... ik bedoel meer van we doen een jaar en horen we niks over asbest en opeens ja. hebben we in één week drie gemeenten. Ja, maar als, uh, als er dus op dat moment, als er in een jaar nooit iets ontdekt wordt en in dit, in dit jaar gaan er drie achter elkaar ontdekt worden als asbest. Ja, dan ga je dus inderdaad op dat moment als gemeente je, je maatregelen nemen. en Dat dan de pers daar ook als, uh, als de kippen bij is om daar iets voor te doen, of ook om daar informatie over te geven. Eigenlijk vind ik dat wel heel goed, want dat betekent ook dat mensen op die manier ook uh, geïnformeerd worden. Dat wij heel open kunnen zijn over van wat we zien en hoe we het zien. Ja. En daarmee hoop ik dus dat we eerder paniek voorkomen dan dat we Paniek saai. Ja, zoals uh, misschien eerder in andere gemeenten is gebeurd. Heeft u vast van geleerd? Nou, ja, ik weet niet of ik daarvan geleerd heb, want daar ben ik niet bij geweest. Maar nee. uh, hier bij Goed. deze ben ik wel bij. En dan gaan we dus op deze manier te werk hier. De kippen gaan u nu met uh, rust laten. Dan kunt u uw werk weer verder doen. Meneer Visser, local burgemeester van uh, uh, de gemeente Twente-Rand. Dank en sterkte vanavond. Oké, okay, dank u wel. Dag. Dag. Van Twente Rand gaan we naar Brazilië praten met onze correspondent Marjon van Rooij in Rio de Janeiro. En, want Marion, vandaag ben jij in Nederland min of meer nieuws geworden. op allerlei manieren door een blog dat je hebt geschreven over een roofoverval die jou deze week overkwam. Kun je ons eerst nog even vertellen, goedenavond trouwens, uh, wat er is gebeurd? Ja, overvallen in mijn huis. Dus uh, laten we zeggen, het nieuws kwam naar mij toe dit keer. Ja, en, en, en beschrijf heel even kort wat, wat daar gebeurde. Mensen drongen je huis binnen. Ja, nou, ja. Ze zijn, ik, ik woon een beetje in het, op een berg, in, midden in Rio, in het Oerwoud. En ze, ze zijn via het Oerwoud dus blijkbaar gekomen. Maar ja, dat is, het is een beetje raar. Het zit gewoon aan tafel. Uh, met, ik zat met mijn vriend en een vriendin. Zat ik over mijn kat te rouwen. Die hadden we net begraven. Ja, en dan opeens komt er iemand binnenspringen in, in, met, met, met, met, een, met een masker voor... En uh, met, een, met een zilverkleurig pistool. Dus dan denk je eerst van uh, nou joh, uh, even ophouden. Dit is uh, een foute grap. En dan komt er nog een en nog een. Ja, en uh, dan dringt het toch echt langzaam door. Dat wat je altijd al weet wat je kan overkomen. Dat het nu echt gebeurt. Het was jou nooit eerder uh, overkomen. Het gebeurt daar veel. Wat je, zei, wat je weet dat je altijd kan overkomen. Ne neemt het toe? Verschuift het? Naar, naar wijken waar het eerst niet was? Is, is daar een ontwikkeling in? Ja. Kijk, uh, Brazilië is enorm bezig met een, uh, een charme-offensief naar, naar buiten toe. Uh, want het WK komt eraan en de Olympische Spelen komen eraan. En een van de problemen natuurlijk van Rio de Janeiro is de onveiligheid. En uh, nou ja, die onveiligheid wordt toegeschreven aan de sloppenwijken. Daar, daar, he, daar zitten de dieven, daar zitten de bandieten, die doen het allemaal verkeerd enzovoort. Nou, Die, die, die sloppenwijken hebben altijd geteerd op Drugshandel. He, ik, ik noem het gewoon de koffieshops van Rio, die zitten hier in de sloppenwijken. Het gaat vooral om wiet, af en toe een beetje kook, maar dat is het dan. Maar al die sloppenwijken die in de, uh, in de rijkere wijken zitten, of in de toeristenwijken... Uh, die worden nu allemaal schoongeveegd. Um, uh, he, um, ja. Zogenaamd dan om het veiliger te maken voor de Olympische Spelen en voor het WK wat er voor de deur staat. Maar vergeet alleen één klein dingetje, die mensen die natuurlijk jaren en decennia lang alleen van de drugshandel konden leven, eh, moeten, moeten toch een andere uh, uh, stil gaan zoeken. En het is natuurlijk niet zo dat die op, van de ene dag op de andere een paar heiligen worden. Want, want Marion, hoe, hoe ging het verder? Hè? Ze, ze kwamen met hun pistool, met een masker op. Wat hebben ze vervolgens gedaan? Ja, ons uh, uh, uh, vastgebonden bedreigd En uh, ja, helaas uh, denk ik... Ja, het is, is, is natuurlijk heel moeilijk. Wij zijn middenklasse. En dat betekent niet dat, dat wij een boom hebben waar goud aan groeit. Dus uh, ja, het was heel moeilijk ze te overtuigen dat wij geen goud hadden om maar eens wat te noemen. En dat we niet vol zaten met euro's en niet vol zaten met dollars. Wij leven hier gewoon in Brazilië ook met die, met die, met die realtjes en nou, daar hebben we er maar een paar van en dat is het dan. Dus ja, dat... en, en heb je ze daarvan kunnen overtuigen? Want, want zijn ze op een gegeven moment weggegaan onverrechte Uiteindelijk zaken? Ja, ja en, en, en niemand vermoord. En dat, nou, dat, dat is toch fantastisch. En, en dat ook niemand verkracht. Dus in die zin waren het toch professionals. Je zegt dit uh, het probleem verplaatst zich nu, rukt op naar andere werken. Kun, kun je er iets tegen doen? Kun je op een of andere manier als bewoner daar... of zoals jij daar met de bewoners... kun je je op een of andere manier hier tegen wapenen? Nee. Kijk, het probleem is niet die, die, die, die bandietjes. Het probleem is de politie. Ik schrijf ook in mijn blog op het laatst, na 35 minuten komt de politie eindelijk. Nou, ik, ik zweer je, ik ben banger van die politie dan van die, uh, dan van die overvallers. Die komen met dikke wapens, lopen die door het huis te struinen. Je denkt echt van, ik moet erbij blijven, want ze pikken nog wat er over is gebleven. Twee keer eerder ben ik beroofd in mijn huis en twee keer was het politie. En dan, komt de po en dan uiteindelijk uh, wil die politie wil gelijk een sloppenwijk binnenvallen tegenover mij. Want ze weten, ja hoor, dat komt uit die sloppenwijk. Wat weet je ervan? Ze weten, uh, ze kunnen niet eens uit die sloppenwijk komen. Want er zit een weg tussen uh, het bos waar ze binnen zijn gekomen en die sloppenwijk tegenover. En wat betekent dat de sloppenwijk binnenvallen? Gewoon blind op allerlei mensen schieten. Kinderen, vrouwen, honden, katten, alles. Dat, dat is de politie. En uiteindelijk wilden ze niks doen. Ik, ik kon dus ook geen aangifte doen. Want dan wilden ze duizend real hebben. Dat is ongeveer 500 nee. euro. En, en dan denk ik, jongens, ik ben beroofd, ja? Ik wil aangifte doen. Dat is jullie werk, dat ik aangifte mag doen. En dan willen jullie nog eens een keer 500 euro hebben... voor mij om aangifte te doen. Rot op! Marion van Rooij over het leven van alle dag in Rio de Janeiro. Dank en sterkte daar. Oké. Okay. Dan is het iets over half acht. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws. En die krijgt u vanavond van Jan van der Putten. In Westerhaar bij Almelo zijn 18 woningen ontruimd omdat er asbest is gevonden. Het asbest kwam vanmorgen vroeg vrij bij een brand in een schuurtje. De burgemeester zegt dat eerst wordt bekeken of er door open ramen ook asbest in de huizen ligt. En geëvacueerde bewoners worden in een cultuurgebouw opgevangen.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 Jouw hier uh, Lippens gaat spelen, want is nog niet aan het spelen hè? Nee, is nog niet aan het spelen. Ben, want, ben je op de, de fiets trouwens meteen naar het wielrennen gegaan of ja, niet? Ja, doen? ik denk ja, ook gehoor. Gio heb fiets, Lippens. Ja, ja, van alle markten Ik heb thuis. meteen die fiets van Bradley Wiggins geleend. Ja. Want die had hij toch niet meer nodig na dat goud. Uh, hij, kan zich, hij kan zich in ieder geval een nieuwe fiets veroorloven nu die Olympisch kampioen is geworden. Dus inderdaad op die fiets, helm op en dan uh, super tijd gerealiseerd. En op dit moment zit ik in de Wembley Arena. Vlak naast dat geweldig mooie Wembley stadion. Waar toch veel gevoetbald wordt tijdens deze Olympische Spelen. En ik kijk hier voor me in die arena. En dan zie je drie baan. ...waar op dit moment even de banen verzorgd worden, want er wordt nog gewoon gespeeld. En jouw uh, Yi moet dus gewoon wachten voordat ze in actie kan komen in die achtste finale. En ze speelt tegen een uh, dame uit India, Saina Nawal. De vierde geplaatst in dit olympisch toernooi, dus uh, we kunnen niet zeggen dat ze echt heel gunstig gelood heeft. Uh, die eerste twee wedstrijden voor Yao Yi, die gingen erg gemakkelijk. Uh, ze wonen eerst van een Litouwse, daarna van een uh, IJslandse. Dat ging allemaal vrij simpel. Maar vandaag krijgt ze echt de tegenstand op dit olympisch toernooi. En als ze hier dan weer doorkomt, dan kijken we verder in het schema. En dan zal ze tegen de winnares moeten van uh, Tine Boun tegen Sa Tsakaya uh, Sato. Dat is een Japanse en die Tine Boun is een Deense. Denemarken natuurlijk ook een sterk land hè, in het uh, badminton. De nummer 5 geplaatst die Tine Boun. Dus het wordt sowieso moeilijk voor je eerste nummer 4 van de plaatsingslijst. En uh, daarna, als ze al wint, dan krijgt ze de nummer 5 van de plaatsingslijst in de kwartfinales. De achtste finales dus. En dat denk ik meteen terug aan Athene aan 2004 toen Mia Odina toch min of meer verrassend doorstootte tot in de finale. Daar verloor ze van de Chinezen. Dat was geen schande. Uh, zilveren medaille voor Odina. Dat was toch wel een van de hoogtepunten in de Nederlandse badmintongeschiedenis op de Olympische Spelen. Zover zal het. Denk ik niet komen. Maar wie ben ik om dat in te schatten. Jouw uh, Yi moet het eerst maar eens bewijzen. En als ze dan hier dadelijk die partij mag spelen tegen die Indiaanse. Dan zal ze er zeker vol voor gaan. Het is uh, lekker sfeervol hier. Veel publiek. Natuurlijk uh, veel uh, Aziaten. Want daar leeft dat badminton. En die Aziaten zullen ook wel voor een deel een mineur zijn. Na dat schandaal dat we hebben gehad. Acht vrouwen uit uh, Azië naar huis gestuurd... ...omdat ze gesjoemeld zouden hebben met het dubbelspel. Ze hebben, zijn niet voluit gegaan in die wedstrijd. Nou, er is veel over gesproken. We gaan dadelijk maar eens kijken of we iemand daarover uh, aan het praten kunnen krijgen. Misschien wel een van de Nederlandse begeleiders... ...die dat hele schandaal toch ook wel van nabij hebben meegemaakt. Zelden vertoond in het uh, Olympische toernooi. Acht vrouwen dus naar huis gestuurd omdat ze partijen verloren gaven... ...omdat ze dan in de volgende ronde in ieder geval makkelijke tegenstanders zouden krijgen. En uh, daar werd Schande van gesproken en uiteindelijk heeft het IOC ook ingegrepen en deze dames teruggestuurd op het vliegtuig naar huis. Gio Lippens gaat voor ons dus die partij volgen van Jaoui. Uh, Weer Even weg van de spelen gaan we naar uh, Curaçao, want daar is het op dit moment een bestuurlijke chaos. Twee parlementsleden zijn uit de coalitie gestapt, uh, daardoor hebben de drie regeringspartijen niet langer een meerderheid in het parlement. Wij praten daarover met correspondent Dick Draaier in Curaçao. Dick, wat denk je? Gooit premier Schotten dan ook gelijk vandaag de handdoek in de ring? Nou, vooralsnog niet. Uh, gisteravond wilde hij nog niks zeggen. En uh, vanochtend is hij druk in de weer om te kijken of er toch nog wat gelijnd zou kunnen worden of toch een van de twee dissidenten binnenboord gehouden kan worden. En daar is hij op dit moment druk mee bezig. Dus de officiële val, het ontslag aan de gouverneur, dat is uh, vooralsnog nog even niet aan de orde. Want wat zou die, die twee parlementsleden kunnen bieden om te zorgen dat ze weer uh, die coalitie gaan, uh, gaan steunen? Nou, één van de twee, dat is al een, uh, een uh, gepasseerd station. Die zal uh, de eerste die afgelopen zondag zijn... Uh, die komt echt niet meer terug. Dus Schotten moet hoe dan ook op zoek naar een ander parlementslid. dat hem eventueel zo wel zou willen steunen. Maar de tweede die, uh, is misschien nog wel om te praten. Daar is Schotten nu mee bezig. En dan heeft Schotten dus uiteindelijk nog wel één stem nodig. En dat is de stem van uh, Anthony Cordet van uh, Frente Obrero. De, pa de parlementariër die al eens een keer voor, voor, voor uh, fraude is veroordeeld hier. Die heeft eigenlijk uh, de, de touwtjes dan in handen. Want met zijn steun kan Schotten alsnog doorregeren. Um, je zou zeggen, je zou ook nieuwe verkiezingen kunnen houden, toch? Ja, maar verkiezingen houden doe je pas als je echt, niet meer, echt weet dat je er niet meer uitkomt. En vooralsnog gelooft schotten dat er nog een, een lijnpoging gewaagd kan worden. Maar wat je net vertelt, dan, dan krijgen enkele mensen wel een, een hele cruciale rol en de verhoudingen die worden niet meer beter, toch? Absoluut. Uh, Anthony Cordet zal uh, in, in zijn vuistjes knijpen... want hij heeft uh, nadat hij zelf premier is geweest daarna veroordeeld... heeft hij uh, langs de zijkant moeten staan... hoewel hij nog wel uh, een minister was in het laatste kabinet van de Nederlandse Antillen. Maar hij staat nu al een tijdje buiten spel en hij heeft nu echt werkelijk alles in handen. Uh, hij heeft het ook heel subtiel gespeeld door uh, tegen alle partijen... zowel de oppositie als de coalitie te zeggen... Toon jullie maar aan dat je tien mensen nodig hebt. Dan degene die dat aan kan tonen, daar schuif ik mijn stoel dan mee aan als elfte, Dus hij kan naar links en hij kan naar rechts. En is dit een strijd puur om de macht? Of zit er ook echt wel een inhoudelijke component aan? Ga gaat het ergens over? Uh, ja, dat is moeilijk te zeggen in de politiek. Het gaat voor ons nog voor Schotten, natuurlijk dat hij zijn werk, dat hij begonnen is, uh, zou willen afmaken. Alleen dat is uiteraard vreedverstoord verstoord door de financiële puretelen die, die het Koninkrijk van de Nederland uiteindelijk hem heeft opgelegd. Uh, dus uh, echt zijn lol om op dit moment te regeren is er eigenlijk niet. Omdat touwtjes uiteindelijk nu bij Nederland liggen, of bij het Koninkrijk, moet ik dat officieel zeggen. Uh, maar ja, goed, uh, het is nog wel zo dat uh, als je eenmaal aan het begonnen bent, zoals schotten, dan wil hij dat natuurlijk ook graag afmaken, ondanks de omstandigheden. Dus vooralsnog wel die proberen de zaken bij elkaar te willen houden. En jij volgt dat voor ons, Dirk Draaier. Dankjewel voor jouw verslag vanaf Curaçao. <tieden> carrie Ann, waar kennen wij haar ook alweer van? Ja, dat weet jij wel. Het is van Voice of Holland. Never de eerste play. keer volgens mij. Ja. Never played the boss. Never played uh, De Holland 8 <lacht> is groeien, is vijfde geworden... op het Olympisch roeitoernooi vandaag in een spannende finale. Maar ze kwamen tekort. De formatie van coach René Meinders miste het podium op iets meer dan een halve seconde. We hoorden er al een aantal roeiers over. Hadden lekker geroeid, vonden ze allemaal. Rachna Niemeijer gaat eens over in gesprek met de, de coach, René Meinders. Ja, dan, dan fiets je over de finish. En dan, wat, wat schiet er door je af? Ja, er door je hoofd en uh, even wachten op de uitslag, maar ik fiets er een beetje achter. Maar ja, dan zie je al uh, uh, uh, dat dat net niet een medaille is. En uh, ja, dat is natuurlijk een moment van, uh, van teleurstelling. Vooral omdat ik uh, vind dat, uh, dat ze gewoon een hele goede race varen. En De uh, yeah. afgelopen jaren is het steeds gezegd van hé, op de Olympische Spelen, dan moet het gaan gebeuren. Dan, dan moeten we optimaal varen. Ik heb wel het gevoel, na het spreken van wat van jouw pupillen, dat uh, dat, dat ook wel gebeurd is. Dat dit wel de beste race is van de afgelopen twee. Ja, dat, dat denk ik ook. Dus wat dat betreft ook petje af. We hebben ook na de voorstrijd en uh, na de kansing hebben we het ja, nog een, over een aantal dingen uh, gehad. Een aantal dingen nog bijgesteld, uh, technisch. En vooral ook zorgen dat het een uh, ja, racestrategie, en uh, raceplan, uh, dat de hoofden goed stonden. En uh, ja, volgens mij was dat, uh, klopte dat gewoon allemaal. Dus uh, het zat daar helaas uh, net niet in. Wat misschien vervelend voor jou is op dit moment... is dat het misschien wel een afspiegeling is van de afgelopen twee jaar. Ik bedoel, Nederland hangt normaal gesproken rond deze vierde, vijfde positie. Is dat moeilijk om dat toe te geven of zeg je van het is een flauwekul? Ja, ik, ik ben geneigd te zeggen dat laatste. Uh, maar vooral ook als je kijkt naar de verschillen. Er zit volgens mij een halve seconde van, van brons en een seconde van zilver of zo. Dat is, uh, ja, en dan kan het net, net anders vallen. En, uh, de omstandigheden die waren misschien ook wel een beetje, uh, beetje tricky, maar ja, dat hoort er allemaal bij. Nou, Want jullie waren in baan 1 langs de kant? Ja, maar, ja en, en als je het mag, uh, had mogen kiezen, dan had je aan de andere kant gelegen. Maar ja, nogmaals, dat, uh, dat hoort er allemaal bij. En de verschillen die zijn gewoon uh, onwaarschijnlijk klein. Dat is ook in, uh, ik kan me niet herinneren dat ik ooit een achterrace uh, gezien heb waar de verschillen zo klein waren. Het uh, uh, hele veld komt binnen, de lengte binnen. Uh, ja... Wat moet je daarvoor zeggen? Het, is, het valt net verkeerd. Jij hebt die mannen allemaal zien buffelen. Zeker de afgelopen twee jaar Echt met dit als ultieme doel. Uh, je hebt vaak genoeg aan de andere kant van, ja, van de medaille er maar gestaan. Uh, goud gewonnen. Altijd bij de afgelopen spelen medailles gewonnen. Boten onder jou, onder jouw leiding. Uh, ja, hoe is dit voor die kerels? Ja, weet je, dit is, dit is natuurlijk... Uh, ja, ze staan toch een beetje te janken op het vlot natuurlijk. En, dit is, uh, je ligt dan aan, aan de start omdat je de, met het, uh, de intentie naar het maximale aan te doen om die medaille te halen. Nou, dat maximale dat hebben ze gedaan en uh, ze staan net naast het podium. En, en dat is op dat moment uh, natuurlijk uh, zuur. Ja. Het lijkt me dat het de laatste keer is dat we het aansnijden. Ik bedoel, er is wat commotie geweest, er is een trainerswissel geweest, een andere opstelling. Gedoe met een poot. Als dat allemaal smooth was gegaan. Zoals eigenlijk bij de vrouwen. Die moeten wel eens... Varen, had dat dan toch nog die seconde of die halve seconde kunnen schelen? Ja, zullen we nooit weten. Wat denk je? <laughs> nou, ja, ik, ik, ik weet het niet. Het, is wel... het was niet optimaal. Nee, maar de, de, laat ik zeggen, de laatste periode denk ik dat alles aardig op zijn plek uh, gevallen uh, is. En uh, ja, weet je, natuurlijk hadden ze graag wat, wat langer gehad. En, uh, maar ja, het, het, het, het, het is zoals het is. En ik denk dat we over, over de laatste uh, twee maanden van de voorbereiding dat we, dat we niks te klaar hebben gehad. René Meijnders, niks te klagen gehad, alles best goed verlopen. Maar toch, die halve seconde blijft een beetje knagen. We gaan alvast eens even kijken naar de dag van morgen, baanwielrennen bijvoorbeeld. Een paar jaar geleden was het baanwielrennen een discipline waarop Nederland erg succesvol was. Maar een dag voor het begin van het Olympisch baanprogramma worden nu niet zoveel medailles verwacht. Morgen op de eerste dag komen vooral veel sprinters in actie. U hoort verslaggever Sebastian Timmerman. Op de televisie wordt het eerste Britse goud op de Spelen uitgebreid gevierd. Terwijl sommige eens even toekijken tijdens hun laatste training... hangend over de balustrade. De Nederlanders eigenlijk niet, zij trainen allemaal door. Ook de zeer ontspannen ogende Yvonne Heigenaar. Ik voel me lekker en ik heb er heel veel zin in. Ja. En Willy Kanus? Ja, nee, echt zenuwen zijn er niet. Ik heb gewoon heel erg veel zin in. Het gaat goed en uh, oh, cool. ja, we gaan gewoon knallen. Op. op het onderdeel Teamsprint. Daarop worden de eerste medailles verdeeld op de wielenbaan. Voor Heigenaar zijn het de derde Spelen. En dus is ze niet meer onder de indruk van de ambiance. Het is allemaal zo, oh ja, we zijn er weer. En het is nu ook, uh, het Olympische Dorp is wat kleiner. Maar uh, ja, het is gewoon leuk om weer te zijn, ja. Die voorbereiding uh, waar je net over sprak. Hoe, als je daar in detail op ingaat, hoe hebben jullie hier naartoe geleefd? Na het WK hebben we tien dagen rust gehad. En daarna zijn we drieënhalve week naar Colorado Springs gegaan, een hoogtestage. En daar hebben we heel rustig lekker kunnen trainen en ook nog wedstrijden kunnen rijden. En daarna hebben we nog twee Grand Prix gereden in Duitsland. En ja, gewoon heel mooi. Niet allemaal die wereldbeek zoals in de winter. Dat was gewoon heel veel gestrest. En nu hebben we echt een mooie loop hier naartoe gehad. Teun Mulder liet die hoogtestage gek genoeg op het laatste moment schieten. Een beslissing die de wenkbrauwer toch wel deed fronsen. Je nee, gaat zeker, toen ik het WK gefietst had, ben ik echt kritisch gaan kijken met hoe het, hoe het gegaan is. Zeg maar. En uh, toen kwam de hoogtestage in beeld. Zeg maar. En de laatste keer vorig jaar is dat mij niet goed bevallen. Ik, had, ik, was, ik kwam er heel veel moeite vandaan. Ik heb erover nagedacht en uh, toch besloten om daar niet toe te gaan. Om ja, gewoon geen risico, risico te nemen, zeg maar. En gewoon in Nederland hard te gaan trainen. Want je neemt toch een klein beetje een risico om naar naartoe te gaan. En uh, dat heb ik met, met René Wolff besproken en de, en de bondsdokter. Nou, Gewoon in goed overleg hebben we besloten dat ik hier ben gebleven. En uh, uh, daarvoor ben ik hier uh, uh, gebleven. En zo werkte Mulder vooral alleen toe naar de Spelen waarop hij ook als enige Nederlandse mannelijke sprinter rijdt. Morgen bij de teamsprint zit hij op de tribune. Dat is raar. Ja, best wel eigenlijk, want we hadden toch gehoopt hier uh, van stad te gaan met de teamsprint en helaas nou is dat niet gelukt. En uh, ja, goed, Voor mij begint het pas volgende week dinsdag met, met de Keirin. Dus nu uh, morgen als toeschouwer hier. Kom je wel kijken? Ja, tuurlijk. tuurlijk. Ik ga toch mijn teamgenoten aanmoedigen hier zo. Met uh, de ploegachtervolging en, uh, en de teams van dames. Je zegt al uh, ja, Keirin volgende week dinsdag. Want ook het individuele sprinttoernooi duidelijk uit duidelijkheid dat laat jij lopen. Ja. ja, precies. Het is voor mij gewoon uh, ja, te lastig om daar, uh, medaille op te winnen. En dan uh, heb ik gewoon liever die focus voor, uh, voor de Keirin. Dat ik daar helemaal procent, uh, 100% naar kan toeleven. Dat ik daarvan ga en dan uh, gewoon die dag ga kn knallen. Zeg maar. De teun Mulderfans moeten dus nog zes dagen wachten. Morgen eerst Canis en Heigena wat betreft de sprintonderdelen. En Canis is eindelijk blessurevrij. Nadat ze vorig seizoen lange tijd last had van de rug. Ja, dat gaat eigenlijk hartstikke super. Uh, na het EK Vlak voor het EK had ik er nog uh, een beetje last van gehad. En sinds die tijd is het weggebleven. En we uh, ja, hopen dat het nog, uh, nog een week zo blijft. Als je, als je starts doet en dergelijke, dan, dan voel je dat helemaal niet meer? Nee, nee, het gaat eigenlijk heel goed. Ik kan vallen rammen en uh, ja, dat is wat we gaan doen hier. Hè? Toch is Nederland geen topfavoriet. Dat zijn Australië, Duitsland, Groot-Brittannië. Yvonne vonden schat Nederland in zo rond plaats 5 à 6. Ik, uh, ja, top 6. Dat is voor ons echt wel haalbaar. En daar gaan we ook echt wel voor. En, uh, maar uh, ja, de top 4, dat is gewoon heel moeilijk. Je hebt gewoon uh, toch wel heel sterke landen daar. Maar zoals Frankrijk en Oekraine, dat en wij zitten heel dicht bij elkaar. Teun Hulder is volgende week op de Keirin wel medaillekandidaat. In misschien wel zijn laatste Olympisch toernooi? Dat vind ik eigenlijk moeilijk te beantwoorden. De kans is groter dat het mijn laatste spelen zijn dan niet. Ja. Ja. Maar goed, het hangt een beetje vanaf hoe het gaat en hoe lang ik het nog leuk vind. Maar de kans is best groot dat dit mijn laatste spelen worden. Maar zeg nooit, nooit in de toekomst. Moeten we misschien dinsdag na de, de Keirin nog maar een keertje vragen. Ja, ja, dat kun je beter doen, denk ik. Dat ja. gaan we zeker doen, ook Sebastiaan Timmerman met de sprintploeg. Bert Hering, Julie July. We gaan naar Gio Lippens. Zit nu dus, als u net kon horen, op de fiets naar het badminton gegaan. Want Gio jouw is begonnen. is inmiddels begonnen. De eerste game is bezig. Het staat 4-7. in het nadeel dus van Yao Yi... Tegen die uh, Indiaanse die uh, ja, hoog op de wereldranglijst staat en uh, dus echt gewoon een topspeelster is. Kun je ook zien, probeert uh, toch het spel goed te spreiden en maakt hier weer een uh, knap punt. Jouw slaat uh, de shuttle in het net en dat betekent dat het inmiddels 4-8 is geworden. Dat de Nederlandse, ja je ziet eigenlijk niet aan haar uh, hoe ze zich voelt. Uh, het is toch altijd een redelijk onbewogen gezicht bij Yao Yi. En ze laat zich niet echt kennen, maar ja, dat, dat gesloft van haar, dat, dat hoort er ook een beetje bij. Kijken hoe het zich nu weer ontwikkelt. 4-8 dus, 8-4 voor die Indiaanse... En dan uh, moet Yauji maar eens proberen die aanval uh, over te nemen. Nou, nu slaat de India's uh, de shuttle weer uit. En dat betekent dat het 5-8 is. Uh, het gaat niet helemaal gelijk op. We weten dat we tot uh, 21 door moeten. En dat er uh, maximaal drie games worden gespeeld. Uh, twee gewonnen games, daar gaat het over hier in het uh, badminton. En uh, voorlopig is de wedstrijd nog echt in het uh, beginstadium. Is Het ook nog een beetje wennen natuurlijk uh, voor Yauji die het makkelijk heeft gehad. Dus in die eerste ronde, dat uh, poeltje waarin ze H2 wedstrijden uh, in ieder geval eenvoudig uh, won. Inmiddels... ...op 5-9 en uh, scoort de Indiase makkelijk. Indiase nu ook weer aan de surf, daar aan de overkant uh, van het net. Jauji staat met de rug uh, naar ons toe op uh, dat Olympische koord. Naast haar wordt ook nog gespeeld, wordt een wedstrijd gespeeld... ...tussen de Chinese Chen en uh, de Duitse Zwiebeler. Daar wordt een punt gescoord, die hoort het aan het uh, publiek. Lijkt me lastig om te spelen voor die speelsters... ...om dan de concentratie te bewaren. Voor Jauji is het ook moeilijk, want ze staat inmiddels 5-10 achter. Geeft ons de gelegenheid om... Uh... Wederom naar morgen te kijken, want dan beginnen de spelen voor de dressuurruiters. Ankie van Grunsve en debutant Patrick van der Meer komen op die eerste dag al in actie. Een dag later rijden Adelinde Cornelissen en Edward Gal hun proef. Ed van der Wendt praat erover met de bondscoach Chef Jansen. Je had een uh, prachtig stel ruiters, bijen en paarden tijdens de wereldkampioenschappen. Daar het, het hoogste resultaat wat je kan halen. Ik heb natuurlijk die twee jaar geleden. Is uh, dit het ideale kwartet, of zeg je van dit is het beste wat we nu kunnen leveren? Uh, we starten nu met drie, niet meer met vier helaas. Dus we hebben wel een vierde. Dat is een individuele ruiter. Die mag dus meer rijden om zich te kwalificeren voor de finale. Patrick van der Meer. Patrick van der Meer. Met Oezo. En de andere drie zijn Anki, Adelinde en uh, Edward Gal. Die, dat is ons team. En ik denk dat we de beste op het moment hebben. Die ook alle zware oefeningen veilig kunnen uitvoeren. De Olympische Spelen, is dat een, een, een iets wat je, waarvan je zegt, nou uit ervaring, hè, je hebt er met Anki drie gouden medailles meegemaakt. En ook nog uh, andere kleurige medailles. Is dat iets wat je zegt, nou dat moet je halen en dan zijn WK's en, uh, en EK's verbleken daarbij en wereldwerken Ja absoluut, er staat niks boven de Olympische Spelen. Dus ik hoop dat onze sport dat ook uh, dat in de eeuwigheid Olympisch blijft, want dat is toch waar je... Enorm naar uitkijkt, dat is het allerhoogste wat je halen kan. En uh, er komt dan ook wel zoveel extra aandacht voor onze sport, die dat ook super goed is natuurlijk. En uh, ja, en je komt hier, het begint wat te prikkelen en, en de spanning loopt op. En je ziet die andere discipline, het is nu al klaar die venting. En dat, uh, je ziet daar de finales, je ziet weer de, de, de medaille, uitreiking. Ja dan, uh, ja, dan ben je er weer, dan ben je weer thuis waar je het liefste bent. Nog iets over de krachtsverhoudingen. Wie zijn onze grootste concurrenten, zowel in de landenwedstrijd? Die gaat over twee proeven. Twee verplichte figuren de Grand Prix en de Grand Prix Speciaal voor de eerste keer. En individueel. Ja, nou ja, deze keer zijn we echt de underdog. En er zijn, er zijn twee landen, die zijn duidelijk favoriet. Dat is Engeland en Duitsland. En wij zijn een van de landen die mee gaan strijden voor het brons. En ik hoop dat dat goed afloopt. En wat betreft de individuele medailles dan nog? Ja, onze grote troef is natuurlijk Adelinde. Ik, uh, ik hoop, hij is heel goed in vorm, dus ik hoop uh, dat hij dat door kan trekken tot en met de finale. Dus dan hebben we toch een ik, goed uitzicht op een individuele medaille. En uh, als we straks met drie mensen in de finale mogen meedoen, de finale is, is met 18 uh, combinaties, dan uh, denk ik dat we een heel goed jaar hebben gehad. Chef Jansen hoorde u. Ed van de Ment sprak met hem. Wij maken plaats voor Robert Meder en Herman van der Zand. Voor de volgende drie uur Radio 1 Sportzomer. Met uh, prachtig zwemmen vanavond, natuurlijk het badminton van jou, en de moeder van de Nederlandse sport op bezoek. Erika Terp. Zij kan helaas maar een uurtje blijven. Want je zou ook drie uur met haar kunnen vullen, natuurlijk. Tot uh, na het nieuws van acht uur.